1 uur. Mark Visser met het NOS-journaal. De Europese Centrale Bank gaat de Europese schuldencrisis te lijf... door staatsobligaties op te kopen. In een verklaring zegt bankpresident Trichet dat staatsleningen zullen worden opgekocht... als dat nodig is om de markten tot rust te brengen. De bank zegt niet van welke landen obligaties zullen worden gekocht... maar aangenomen wordt dat het met name gaat om Spanje en Italië. Die landen staan onder druk doordat de rente op hun staatsleningen is opgelopen. Het opkopen van de leningen moet de rente omlaag brengen en moet het vertrouwen in de financiële stabiliteit van de Zuid-Europese landen terugbrengen. In de verklaring prijst Griesje Spanje en Italië voor hun aangescherpte bezuinigingsplannen. De verklaring van de ECB moet ook helpen om een zwarte maandag op de effectenbeurzen te voorkomen. Vooral de verlaging van de kredietstatus van de VS kan de komende dag leiden tot forse koersverliezen. Komende uur moet op de beurzen in Oost-Azië duidelijk worden hoe de beleggers reageren. In Den Haag is een aardgasbus tegen een gevel in de Grote Markstraat gereden. Op het dak liggen acht flessen waarvan er zeker één lek zou zijn. De brandweer heeft uit voorzorg de omgeving afgezet en een aantal woningen ontruimd. Er is een waterkanon ingezet om het gas neer te slaan. Volgens de Haagse brandweer moest de buschauffeur ergens vooruit wijken en botste die tegen het gebouw.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 Bij elkaar zouden daarbij meer dan 70 doden zijn gevallen. Het weer, toenemende bewolking en kans op buien... overdag in het hele land regen en kans op onweer. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Dijkgraaf en Jan Roos. Welkom terug bij Echte Janne, de radio Show van Pound. En ik ben jou Roos in de beurs van Japan en ja, die moet zo langzamerhand open gaan. Want we gaan met z'n allen naar de kloot. En ik ben Jan Dijkgraaf. Beeld heb je, zolang het bestaat, op echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is, zolang het bestaat, echtejanne. En zometeen kun je weer gratis inbellen, zolang de telefoon werkt. Voor de dronkenmansrubriek, wat er geluiden op 0800 1121. Stelling van vandaag luidt, ze zijn gek in gouda met hun karaterles voor hangjongeren. Ja, nou, dat is straks. En zo is maar net, want we gaan nog even door met onze hoofdgast van vanavond, Aanje Boekestand. En Aanje Boekenstein die blijft niet alleen dit blokje, zijn Boekenstein, blijft tot twee uur. En waarom, Aanje Omdat wij. Uh... Ja, ja, we gaan kapot in. Nou ja, jongens, het is echt, uh, het is behoorlijk ernstig, hoor. Leg dat eens uit. En dan, kijk, er zijn. Worden vaak parallellen gemaakt met de jaren dertig en met de grote crisis. Ja. Nou, die kloppen niet helemaal. Maar wat er wel erg van klopt, is toen was er ook volstrekt geen coördinatie tussen de blokken om iets te doen. Het was, de, de politici stonden gewoon ernaar te kijken en het ging fout. Nu zie je dus ook in Amerika zit de zaak helemaal vast. Het is natuurlijk toch volstrekt duidelijk dat Obama de belasting had moeten verhogen. Maar dat krijgt niet door elkaar, door de Tea Party. Nou, Europa. Die heeft het enorme probleem dat ze eigenlijk dat fonds... dat nu 500 miljard is, dat zou dus 2000 miljard moeten zijn. Nou, dat kan... Dat kunnen de politici in het noorden niet ja. toestaan. Dan worden ze vermoord door de kiezer. Want de ja. ECB, eh, ja. Europese Centrale Bank... die gaat staatsobligatie opkopen van Spanje en Italië notenbenen. Ja, en dat is dus heel ernstig. Daar hebben we het poen niet voor, Adjan. jan Nou, we hebben het poen wel voor, maar het is dit, het ellende hiervan... Dus kijk, als je nou even teruggaat naar de wereld van Rudingen en zo... en, en de wereld van, van Zalm... Als een centrale bank rotte obligaties opkoopt, dan ben je dus eigenlijk bezig... met een vorm van geldschepping. Eigenlijk leidt dat tot gierende inflatie. Mm -hmm. Nou, nu zeggen ze, en daar hebben ze ook alweer gelijk in... kijk, omdat de Europese leiders niks doen en rollend over straat gaan... Probeert, wordt de Europese Centrale Bank onder druk gezet... om nog maar iets te doen om de zaak te redden. Hè? Daar zijn ze nu mee bezig. En waar ze op hopen, ze zullen waarschijnlijk morgen of overmorgen bekendmaken... dat ze dat noodfonds vergroten. En als dat noodfonds dan groot genoeg is, dan kalmeert die markt, en dan hoeft dat geld ook niet gebruikt te worden. Wat? Dat is een soort bankgarantie. Maar, maar dat fonds moet vergroot worden naar 2000 miljard. Ja, maar dat had eigenlijk natuurlijk nu al... Maar waarom denk dat je dat ze futuro? dat dan wel gaan doen? Want ze kunnen het niet aan hun kiezers verkopen, maar ze gaan het toch morgen doen. Nou ja, het is, is eigenlijk heel simpel. Het uh, uh, zal moeten, want als de euro uh, onderuit gaat, dan zijn we allemaal uh, weg... Dus moeten. Maar kijk, weet je, eigenlijk is het een democratische crisis. En daar praten we over. Ze moeten dus dingen doen die de kiezer niet wil. En volgens mij is er maar één oplossing voor. Je kan er lang en breed over praten. Het enige oplossing is dat we politici hebben die uitleggen wat er aan de gang is. Nou, die zijn er niet. En, en, en dan moet je dus niet zoals wilde suggereren... dat als je eruit stapt dat dat een goedkope oplossing is. Dat is namelijk ook een hele dure oplossing. Dus ga nou op die zeepkist staan en zeg van... luister, met een groter noodfonds, hopen wij dat de markten kan meer. Maar arnd het is toch zo dat uh, op een gegeven moment uh, hadden een paar mensen een leuk ideetje. Weet je wat, we beginnen in een monetaire unie, of het bij elkaar past, alle economieën, dat maakt ons geen hol uit, want we zijn allemaal vriendjes van elkaar, we gaan met z'n allen om de meiboom heen dansen. Eh, monetaire unie is natuurlijk onzin. Want wij hebben natuurlijk een soort andere arbeidsethos dan bijvoorbeeld in Griekenland. Dus dat werkt allemaal niet. En we hebben andere munten. en eh, De boekhoudkunde in Italië is zeg maar niet die van Duitsland. De ene houdt zich aan de regels en de andere niet. Dus we zijn erin genaaid. Nou, dat hebben we ook allemaal gevoeld toen de euro werd geïntroduceerd. Dus dat hele Europa, dat kan onze rug op. De euro kon onze rug al op. En dat, dat we het nu... Naar de kloten zien gaan. En dat, dat van die knoflookstaten uh, de, ja, niet meer aan de, aan de regels houden. En dat hebben ze eigenlijk nooit gedaan. Wij denken, het volk. En niet alleen de allerdomste. Van ja, joh, flikker lekker op, joh. Ja, en dat, dat is allemaal ook zeer begrijpelijk. Maar, maar hoe want, gaan ze dat dan draaien? Nou, kijk, dat gewoon. Ze moeten echt serieus gaan uitleggen. Van jongens, als we niet nog verder. Uh, die proberen dat fonds op te tuigen en die markt te kalmeren. Dan gaan we nog meer betalen. Ze dus moeten gewoon eerlijk zeggen: alle opties kosten geld. En heel veel geld. Maar welke is het beste? De, de beste nu is. En dat is leuk om uit mijn mond te horen. Ik was dus tegen de euro. Omdat ik aan zag komen: dat kan alleen maar werken. als je echt een Europese regering hebt. Federale ja, he? nou, regering. En nu ja. zitten we. Weet je, laat ik deze metafoor gebruiken. Iemand heeft de tent in de fik gestopt. He? En uh, de, de, de, de, dit brandt hier nu. Ik kan nu geen academische discussie met jullie meer voeren... van hoe een monetaire unie werkt. De tent fikt gewoon om ons ja. heen. En de enige manier om het te blussen is helaas de Europese optie. Dus ga nou maar gewoon naar de kiezer toe en zeg van... jongens, sorry, we hebben er een enorme puinhoop van gemaakt met elkaar. Maar de enige manier om hier uit te komen is dat dat noodfonds groter wordt. Maar is niet een andere manier dat je zegt... joh, Zuid-Europese landen, blijf lekker even in de tent zitten... want wij gaan met de Noord-Europese landen even wat water halen om te blussen. En dan nou komen ja. we nooit meer terug. Nou, dan, dan, dan hebben eigenlijk... wij de euro en zij de dus euro. Nou, nou, wat je zou kunnen doen is dit, maar dat vereist Is dat ook... een oplossing? Nou, een ja, deling in de euro? Nou ja, het gaat ook heel veel geld kosten. Ja, maar alles je... kost geld. Alles kost geld. Wat je zou moeten doen is dat je nu uh, dat alle landen bij elkaar komen. En dan moet eigenlijk ook China, Europa en Amerika moeten bij elkaar. Want is het nu een mondiaal probleem geworden? Worden. Daarbij zou je dan bijvoorbeeld dus de, uh, de gigant moet natuurlijk afgewaardeerd worden. Dat is volstrekt duidelijk. Hè? dat moet gebeuren. Spanje en Italië moeten te horen krijgen van. We kunnen nog één keer dat noodhulp vergroten. Maar als jullie niet je binnenlandse politieke orde maakt. dan gaan we gewoon voor een exit-strategie. Ja. Maar een exit-strategie kan alleen maar werken. als er waanzinnig wordt samengewerkt tussen de, tussen de lidstaten. En dat zien we nog steeds niet gebeuren. Merkel en Sarkozy maken er echt een ongelooflijke puinhoop van. Echt ongelooflijke puinhoop. En dat komt omdat die landesbanken ba banken ja, dus van, van uh, Merkel... zitten diep in Spanje, Italië ja. en Griekenland. En die zeggen alleen maar van... niks doen, redden, anders dan gaan wij failliet. En zij laat zich steeds maar weer gijzelen. En wat hier dus eronder ligt, dus dat vind ik nog veel erger... daar maak ik me helemaal kwaad over. Kijk, als bankiers weten dat de winsten voor hen zijn... en de verliezen worden gesocialiseerd, dus voor het volk zijn... Ja dan gaan ze door met een volkomen risicovolle politiek. Dat noemen ze dan als het moral hazard, hè? Dat is gewoon het moreel risico. Van als een bankier weet dat zijn risico's worden afgedekt door de belastingbetaling... dan gaat hij door met die onzin. Nou, dit is stof voor revoluties, hè? Maar, dit is echt stof voor revoluties. En daar moeten we dus van af. We moeten echt af. Maar eigen, je, Jan. Wat je eigenlijk zegt is, is, er moet een vader des vaderlands even aan het volk gaan uitleggen in elk land hoe het zit. Ik zeg, Waarom we ik, nog voor drie man, keer meer erin gaan. Ik zeg, ik zeg dit van, uh, je, kunt, uh, nog lang, je kunt nog langer het spelletje spelen van uh, wij doen niks eraan en wij zijn heel zuinig. Dat je, mensen zijn hoog opgeleid. Mensen snappen hoe dit soort problemen werken. Zeg nou maar, ik geloof in een politiek waarin je zegt hoe het zit. En dat je ervoor gaat staan. En, en, en, en helaas moet ik toegeven dat het betekent dat je waarschijnlijk niet herverkozen wordt. Maar op dit moment is het wel het meest verantwoordelijk Ja, maar dat, doen. kom op. Het gaat om die herverkiezing. Ja, dat, en daarom zal, daarom zal het ook allemaal wel niet gebeuren. Wie, wie zal de wijster zijn dan? Nou, ik denk dat Merkel en Sarkozy moeten nu echt wat gaan doen. Maar we Obama moeten ook in op. Nederland gaan doen. Ja, overigens is Nederland is dan. heeft dan. vind ik dan wel weer beter gedaan. dan Merkel en Sarkozy. Ook de Nederlandse banken zijn gelukkig uit Griekenland gestapt. Hè? We hebben niet zulke enorme risico's uh, daar liggen. Maar het probleem, Jan is wat jij net schetste namelijk... er is geen federale Europese regering. Die komt er ook niet. Dus elk poppetje, elke Jan-Kees de Jager... elke Mark Jutte van elk Europees land... die met, met zijn ballen in de euro zit, die, die kan het uit gaan leggen. Maar er valt nog steeds geen moer op te lossen. Want er is geen grote Europese leider. En daar mag je wel in, hoor. Ja, die kaboutit moest even wakker geschud worden. Want ik had het namelijk over één Europese grote leider. Ja, Ja, ben je ja? ja hoor, hij, is, hij is er weer. <lacht> nou, hartstikke goed. Eh, Jan, maar want, want er is geen federale regering... dus er gaat niets opgelost worden. Nou, wat, je, nou, wat, wat misschien nog zou kunnen... is dat... Iedereen weet dat als de euro ten onder gaat, dat ze daar erg voor zullen moeten betalen. We hebben nu gezien dat Berlusconi vrijdag ging zeggen van: oké, okay, nou dan zal ik in 2013 zal ik het al op orde ja, hebben precies. in plaats van 2014. Hè? En hij wilde dat in de grondwet wilde hij vast gaan leggen. Geloof ik. Ja. Nou ja, maar het is, het is wel zo. Even aan de andere kant van de boot. Het is wel zo dat de druk nu. Kijk, als je naar Griekenland kijkt, Griekenland heeft echt wel enorme maatregelen nu genomen. En ze hebben dus het IMF in de nek. Aan. Ik zal je dit zeggen. Het IMF is erin geslaagd in and, andere, ka andere kazen bij andere landen... om daadwerkelijk orde op zaken te stellen. Je kan dus zonder een Europese regering nog wel een heel end komen... om die landen op orde te brengen. Alleen is één probleem. En daar heb je hartstikke gelijk. En dat is eigenlijk ook het grote experiment. Kijk, de Griekse kiezer... Die raakt alles kwijt. Hè? Ja. Die, die heeft dus het salaris, gaat naar beneden. De ja, overheid geeft... Die niks moet prijs. straks ja, doorwerken na zijn vijftigste. Precies, dat betekent dus waarom zou, waarom zou het Griekse electoraat... dat allemaal gaan pikken de komende jaren? Dat die gaan politiek ze niet doen. Van soberheid. En als, kijk, als dat dus allemaal niet gaat lukken dan knalt het uit elkaar. En dan springen en dan? populisten er waarschijnlijk in. Dan, dan, krijgen we en, en dan, dan moet je ook, als het uit elkaar knalt... heb je dus heel veel internationale samenwerking nodig. Want dan moeten we dus uit een monetaire unie gaan. Er zijn niet veel historische voorbeelden... van dat dat dus netjes uh, verloopt. Het gaat ook verschrikkelijk veel geld kosten. Bovendien is er nog iets anders aan de hand. Als het voordat Nederland en Duitsland samen gaan... Kijk, Duitse ondernemers vinden het eigenlijk wel leuk dat die euro ook wordt gevoed door die zuidelijke landen. Maar want, die wil, nou leuk, want die willen namelijk niet een te harde munt hebben, want die willen namelijk lekker exporteren naar China, ja, snap je? Mm -hmm. Duitsland is dus in Brazilië en China heel is heel leuk wat je trouwens nu ook ziet, is dat Duitsland is nu de echte, leidende positie. Sarkozy heeft eigenlijk niks meer te vertellen. Nee. Helaas neemt Merkel geen beslissingen. En Duitsland dat gaat economisch heel goed... omdat ze namelijk China en Brazilië hebben veroverd. Hè? Ja, dat zijn goede markten. Ja. Goed, wij kunnen wel samengaan met Duitsland... maar dat betekent dat we een keiharde munt krijgen. Dat maar zullen dat, onze dat ondernemers werd... niet leuk vinden. Maar vroeger riepen we dat toch van... ja, in Nederland hebben we een knepharde gulden. En dat sloegen we voor ons op de borst. Maar dat blijkt dus eigenlijk helemaal niet goed te nou, zijn. Nou kijk, het mooiste is dat je, dat je een arrangement... Als je exporteren het land niet... Ja, Hijus Jan, nou zijn onze luisteraars natuurlijk uitsluitend geïnteresseerd in zielige mensen in de hoorn van Afrika, uh, maar ik niet. Ik wil eigenlijk weten wat het voor mij betekent. Oh, nou uh... privé. Uh, dit kan het volgende betekenen. Kijk, luister, ik kan de toekomst niet voorspellen, maar laat ik dan maar een boekensteentje maken. Wel ja, Jezus. Als het Amerika het niet redt. Als de, euro, als de Europese leiders blijven aarzelen. Alle beurzen storten in. Alleen al het instorten van de beurzen leidt er dus toe. dat we minder belastingontvangsten krijgen. Dat leidt er dus toe. Dat de overheid nog meer moet bezuinigen. Dat betekent dus dat uitkeringen worden verlaagd. Dat betekent dat ambtenaren salarissen worden verlaagd. Dat betekent dat universiteiten minder geld krijgen. Dat betekent dat de publieke omroep nog meer aan zijn broek krijgt. Allemaal dat soort grappen maken krijgen we dan. En ik moet er niet aan denken, als het dus echt helemaal misgaat... dan krijg je dus min 2 of min 3 procent... Groeien. Dat ja. zijn we dus helemaal niet gewend. Nee. Nou, dan is, dan is het een Den Haag echt feest. Maar Dan de, moet, je dus, moet je dus armoede maar, gaan verdelen. Maar wat, wat gebeurt er dan? Nou, dat betekent Concreet. Dus, dan, uh, ga wat zo. ga jij ervan merken? Als ondernemer, ik ga er veel, worden. ik ga er veel van merken, want ik heb uh, ik, ik krijg opdrachten van bedrijven en ik ben een beetje de slagroom natuurlijk, hè. Een bedrijf zal minder dagvoorzitters nodig hebben, denk ik, als het misgaat ja, ja. en minder lezingen. En daar ga ik dus heel veel van merken. En dat geldt een schilder zal ook merken dat mensen hun huis niet meer laten schilderen. Ja, nou, erger dan wij het als dertigers, veertigers ooit hebben meegemaakt. Nou, ik zat je nog erger vertellen. Ik ben uh, over een paar weken. 52. God, ik dat zou heb... ik toch ook niet zeggen nee, Jan. Ja. Zo van haar nog. Yes, wat een knappe vind. Maar moest luisteren, ik heb nog nooit uh, meegemaakt dat het en in Amerika en in Europa en ook in China overigens, ook aparte problemen, tegelijkertijd mis. Ja, in de jaren 80 waren, was het minder erg. Ja, dus eigenlijk heb ik een hele gelukkige jeugd gehad. Het groeide alleen maar. Er kwamen meer, steeds meer auto's in de straat, Jan. Weet ja, je dat nog? Je ja, ja, dat ja, ook ja, meegemaakt. De ja, ja. Japanse busjes. En mijn vader ging <laughs> in een steeds grotere auto rijden ook. Weet je dat soort dingen. Nee, maar dat is zoals zo natuurlijk, maar, maar er werd uh, uh, nou, nou, bij de eerste recessie werd er gezegd: Ja, straks komt de dubbel dip. En er zeiden allemaal alle positieve dingen van: Ah, joh, we hebben het gehad. Maar we zitten nu in de dubbel dip. Ja, de kans dat dit, dit wordt echt levensgroot. Ja. levensgroot. En, dan, en er wordt ook gezegd door de, door de Wall Street Journal en door de Financial Times dat die kans toch wel heel erg groot is. Hé, hey, maar goed, de vorige crisis kwam uit de VS. Deze komt voornamelijk uit Europa. Terwijl de zit natuurlijk ook met zijn bal in het schiet. En het net zei je, uh, China, je stipt dus China aan. Wordt het niet eens tijd dat hij een beetje volwassen gaat worden... en ook zijn mondiale verantwoordelijkheid pakt? Want het enige wat hij doet is plastic verschepen en, en, en, en ja, een, maar, een beetje lachen. Maar ik ga, maar, ik ga de steeds een beetje verdedigen. Ik Jezus, Amerika. en je doet links en je gaat de Chinees verdedigen. Uh, Chinees zei jij Chinezen? Ja, maar daar heb ik opdrachten bij noemde Jesse. Stop. Oh. Oh. Ja, dat oh, ja. ja, kan niet. Ja. Nee, dat kan wel hoor oh. Maar moet je luisteren. De Chinezen, Ameri Amerika zegt tegen China: Ja, die munt van jullie is veel te hoog, veel te ja. hard. Hè. Maar luister eens. De Chinezen zijn wel dus bereid om ongeveer Amerika overeind te houden. zij hebben keur gespaard. Zij, zij, ze hebben dus miljarden. Ze zijn aan, niet uh... bereid. Ze hebben nu hun grote concurrenten in de tas. Zeker. En is het is dat niet dat liefde... is in China opeens een soort, eh, ja, maar, soort, soort ja, sociale maar, instelling voor Amerika geworden? Nou, ja, maar dat betekent wel dus dat ze dus gewoon sterker zijn. Hè? En dat kun je ze niet verwijten. Wat je ze wel zou kunnen verwijten... is dat zitten ook de import zitten ze te belemmeren. Mm. Ze zijn ongelooflijk slim. Weet je, weet je wat de Chinezen doen? Zeggen de Duitsers, ja, we willen wel wat van je kopen. Maar dan willen we de kennis ook allemaal hebben. Hè? Ja, precies. En, en ook, ze hebben dus Rare Earth. Hè? Dat is dat materiaal dat je gebruikt voor hoge resolutieschermen. Door laksheid van ons hebben we de komende tien jaar hebben we dat niet. Moeten we allemaal in China halen en die vragen daar dus de grote prijs nu voor. Ja, je hebt van made by kom je naar made in. Ja, maar goed. Om even, je vraag was wat, wat zou je nu ons kunnen hopen? Wat we zouden kunnen hopen is dat de Chinezen bereid zouden zijn hun. Kuwam uh, dus te verhogen, hè, te laten appreciëren, meer waard laten worden. Dat ze bereid zijn om meer producten van ons te kopen, van het name van Amerika. Dat zou kunnen helpen. Verder moet de Tea Party, Obama, toestaan om echte belastingen te verhogen. Dat maakt de zaak op korte alleen maar erg, want langer is het echt noodzakelijk. Want, want ja, Amerika zit ook op 100% staatsschuld ja, Maar die tea, wat heeft de Tea Party aan dat Obama een uh, succesje boekt? Nee, de Tea Party zal het absoluut niet doen en heeft nee, er ook een. Het heeft, ook helemaal nooit doen en heeft overigens ook een hele goede reden ervoor. Dat is zo'n ellendig is dat. Ja, verkiezingen. De, de nee, maar de Amerikaanse grondwet is er eentje die heel veel waarde hecht aan zelfredzaamheid en ja. die wil. Kijk, Obama wil eigenlijk in de richting van een West-Europese verzorgingsstaat. Dat gaat ontzettend veel geld kosten. Dat wil de Tea Party. Ze zegt zelfs dat het is on niet constitutioneel, want in onze grondwet... gaat het om individualiteit. Ja, en om zelfreden. Daar dat hebben ze een goed recht ook om dat, om dat te ja, doen. Natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja. Maar op korte termijn... Betekent natuurlijk wel dat ze dat ze dus gewoon geen geld hebben en, en dat en dat ze vervolgens ook voor iedereen meesleuren. He? Nou hebben we als Europeanen niet het recht om zo'n grote bek te hebben als ik nou, want we hebben er zelf ook een enorme pijn op van gemaakt. Is er trouwens niet de uh, China die zoveel geld heeft gestort uh, in de Amerikaanse uh, uh, economie, is dat niet een soort van omgekeerde Marshall hulp? Namelijk op het moment dat je dus de Amerikaanse economie heel houdt kan je je Chinese troep daarheen brengen. Als Amerika instort, dan zit je met die Chinese troep... en dan heb je geen afzetmarkt. Je... Dat is ook de reden waarom de Amerikanen ons van de mof hebben bevrijd. Ja. Eerlijk zijn. Ja, dat is een heel goede vergelijking. Ja, dankjewel. En er komt nog iets anders bij. Uh, luister, dus, ze hebben al die dollars... Hè. Als de dollar in elkaar stort, dan is dus, hebben ze ook niks meer. Nee. Dus ze hebben er een belang bij om in ieder geval met elkaar te praten. Ja, nu willen ze een nieuwe wereldmunt, hebben ze geroepen. Ja, dus je zou, je zou dus zelfs kunnen zeggen van dat de Chinezen zijn van... De, dat is wel leuk, ja. De Chinezen zijn dus eigenlijk van de drie de meest verantwoordelijke nog. Ja, ja en die moeten dus volwassen worden, wat ik net ja. zei. En Europa is, is ook ontst. Ik moet je echt zeggen, die... er is geen leiderschap. Er is niemand die zegt uh, waar dat moet worden. Nee, maar jij bent ook een snabbelaar geworden. Huh? Ja, waar was je? Ja, hebben waar je, was je nodig? <laughs> Voor het land heb je nodig, AJ. Ja, Hé hey Jan, we, uh, we hebben nog geen eerste Nikkei. Ja, hoe hij maar hij gaat komen. Hoe zit met die, dus, uh, die Nike. Die is dus zo we gaan, open. We gaan Jan gewoon vasthouden. Zit en met uh, de de maf en we gaan over. nog eventjes uh, de mensen in slaap zussen met een vreselijk nummer. Ah, een ja, Want uh, hij heeft dan drie dochters. ja, En uh, wat kiezen die dan? Nou, dan valt dit eigenlijk nog wel een beetje mee. Nou, dit is verpleegstersmuziek nummer één. Dit valt best een beetje mee. Nummer twee. Verpleegstermuziek, Jan? Ja, dat was muziekje, muziek Jan. Don't You Remember van Adele. Ja, oh. yeah, Don't You yeah. Remember. En Dat was uh, uh, aardig dat ik al de roep dat we vanaf één uur naar de kloten gaan. Wat maar natuurlijk de de langer. Ja, Dat wat langer, hè? Ja, we gaan nog niet naar de kloten. We gaan nog vanaf twee uur pas naar de klote. Liggen die jappen opeens langer te slapen, joh. Nou, eigenlijk zou je nu dat scoop-ding weer kunnen doen. Ik zou je kunnen zeggen dat ze in Japan sinds kort ook... Uh, uh, <laughs> en ze hadden een tijdsverschil van acht uur met ons. Maar zomers is het maar zeven uur, ja... Dat is zo'n lullige tuurlijk. scoop hè? Ja, Dus om twee uur gaan we pas naar de kloten. Maar aan nou, We hebben wel plezier, hè, Ja, een nou, precies. Je reger, hey, je reger, uh, nou, dan ga ik nu weg ook gelijk. Vraag is een gerecht vrienden. dat koud wordt opgediend. Over naar de kloten gaan, Zeker, gaan ja. uh, gesproken. Oh, ja. Elke eerste zaterdag van augustus is het prijs in Amsterdam. Dan omarmt het politiek correcte bedrijfsleven. Samen met de politiek, de potten- en potenbrigade... die over de Amsterdamse grachten vaart. En wie is er altijd bij? Kijkend naar de Gay Pride word ik overvallen door verschillende emoties. Op tv trouwens, ik keek op tv. Je denkt toch niet dat ik naar de hoofdstad ga rijden... om met honderdduizenden langs de gracht naar flikkers op een boot te gaan staan kijken. Maar mijn gevoel was dubbel. Aan de ene kant ben ik blij dat we een freakshow kunnen opvoeren... zonder dat de mensen worden opgehangen. Maar aan de andere kant vraag ik me af of dit nou zo'n goed evenement is... om de homo-emancipatie te vergroten. Al die provincialen aan de kant van het water komen apies kijken. Apies in kleine rubberen broekjes... ...die als een stel losgeslagen bonobos tegen elkaar aanstaan te ketsen. Mannen in jurkjes die een enige choreografie met paarse dildo's hebben ingestudeerd. Allemaal leuk en aardig en doen vooral lekker wat je niet laten kan. Maar ik denk niet dat er één boertje terug naar Gelderland rijdt... ...en tegen zijn vrienden zegt... ...joh, die homo's, dat zijn eigenlijk ook maar gewone mensen. Het is een cliché beeldenparade. Het is een kijk ons eens even lekker helemaal anders zijn dan die saaie hetero-show. Er zal werkelijk geen naar zijn mening veranderen door de gay pride... Er zal niet minder homofobie zijn door de bootjestocht. Maar dat ze ervaren dat dit bij ons gebeurt, betekent één ding. Het zijn onze flikkers en dan blijf je met je poten vanaf. Klompje goud, uh, meneer Roos. Arendt Jan, wanneer zat jij voor het laatst op zo'n boot? Ik ben er nooit geweest. Waarom niet? Ik heb ik heb er niks mee hey en ik, ik moet je zeggen van ik vind het allemaal prima hoor ze mogen van mij alles doen maar Ik Wie? ben, het, ik ben het helemaal nou wat op, op zo'n cape boot gebeurt maar ik moet je zeggen wat zouden nou inderdaad zou de emancipatie nou gediend zijn met een vals van ongeveer 300 meter die dus al dat lucht uit moet om uit de bouwen. Ik zie je wel dat je er was, was. Roos. Ik zei ja. toch dat je er was. Ja, ja, ik had hem graag in de boek willen houden. Ja, jee, maar het, het was zo tochtig, hè, en Dan krijg je dat soort uh, situatie. Nee, maar dat is natuurlijk wel waar. Dat, dat, door het pareltje wat net werd uitgesproken... door een uh, goed bekende van mij. Ja, ja laten, we, laten we eerlijk zijn, hè. Er komen allemaal mensen die komen naar mafketels kijken... die zeggen, kijk jullie flikers, wat een viesburger, joh. En dan gaan ze weer terug. En dan zeggen nou, we waren in Amsterdam... en dan zijn maar van die homo's, jongen, in leren lang tussen hun billen. En VVD'ers, hè? Oh ja, en VVD'ers. Ze zeer machtig binnen mijn partij. Nee, maar jouw partij ja, de, de, de, de, Van Potenstein, hè? Ja. ja, je, je, je, ja? Dan, zeer machtig. Ja. Zijn de homo's ook... zeer machtig in de VVD? Ja. Noem maar eens en een. ook, uh, nou, wie niet. Ja. Nou, ja, gooi hem maar in. Dames en heren, jongens en meisjes, de Janne, luisteraar, het is uh, eindelijk gebeurd. Uh, Aantje Boekenstein, uh, toch, laten we zeggen, een VVD-prominent. Geef het eerlijk toe, uh, er is heel veel over gesproken. Onze minister-president, uh, onze premier, Mark Rutte, <laughs> ja, is dus van staan. <laughs> Zo gaat het hier. Je ja, wordt gewoon niet, gekend. zeg je? Huh? Nee, maar uh, noem er eens één. Een. Uh, uh, hoefnagels. Ja, Fritsje Hoefnagel, ja. Nou ja is dat en maar meer een prominente vvder bedoelen wij. Ja. <laughs> en die wel wat te zeggen heeft. Nou, eentje die wat zegt en dat je denkt, oh, dat uh, is misschien nog waar ook. Uh, ja. Uh, ja, ja, Mark Habers. Wie? Mark Habers. Dat is het woord voor de financiën. Oud-wethouder in Rotterdam. Ja, heel machtig. Oh, Zeer hey. machtig. En, en, Zo, en, en wist jij het van, uh, van Jan Kees de Hager? Die zei het, nee. Ook nee. vier jaar geleden al natuurlijk. Wist, je, wist ik niet dan. Nee, want dat zou ook wel zoiets kunnen zijn. Het is bij Peters inderdaad dat dat, dat al jaren voor over het binnenhof gaat. Nee, vond. volgens mij was dat, is dat niet zo. En is dat, is, dat is echt een voorbeeld van, dat is heel goed, dat is echt een kast situatie geweest. Ja, nou, hij is eruit. Ja. En trouwens, over de, uit de kast gesproken. Ronald Koeman is ook uit de kast, hè Jan? Wat dan? Nou, hij heeft de wedstrijd gewonnen. Ja, goed hè. Hoe vond je het? Ik heb het niet Fai gezien. Weet je dat nou? Ja, ik was elders. Oh, weet je trouwens wie koploper is in de ervise Jan? Eh, uh, Jan. Ik, uh, ik geloof dat wij uh, mijn sportcolumn gaan doen. We hebben de A, we hebben de J. Komt-ie! En de A-J. Jan Dijkgraaf. Sportcolumn. We konden het vanmiddag op de Twitters al lezen. Ajax wordt kampioen. De ploeg van Frank de Boer won met 1-4 bij de Graafschap... en volgens voetbalkennis als mijn eigen bloedgabber Jan Roos... is de buiten daarmee binnen... Ze gaan naar het Leidseplein of parkeerdek P2, daar wil ik van afwezen. Biedt mij mooi de gelegenheid het met u te gaan hebben over echte sport. Ik heb namelijk ook een primeur voor de sportredacties. Sven Kramer wordt de eerste schaatser die vijf keer wereldkampioen allround is. Hij gaat die vijfde titel op 19 februari 2012 ophalen in Moskou. En dit is niet wat alle kranten en tijdschriften altijd doen, hè? Voor het WK voetbal roepen dat Nederland wereldkampioen wordt... en voor de Tour de France dat Robert Geesink in Parijs die gele trui omkrijgt. Nee, ik heb het met eigen ogen gezien. Sven Kramer, die het hele vorig seizoen geen wedstrijd reed... wegens een mysterieuze beenblassure... torende tijdens een hoogtestage zelfs in het krachthonk... hooguit boven de andere apen op de apenrots. De hele TVM-ploeg straalde daardoor een plezier uit... dat na het vorig seizoen, het jaar na de wissel bovendien, niet aanwezig was... Nu nam Irene Wüst met haar wereldtitel Allround de honneurs meer dan voortreffelijk waar... maar de rentree van Sven Kramer komt wel degelijk als geroepen. Voor ons objectieve toeschouwers die niet zitten te wachten op een tweestrijd tussen Skobrev en Bukko. Maar ook voor het Nederlandse schaatsen in het algemeen. Alle contracten bij de TVM schaatsploeg lopen halverwege de Olympische cyclus tussen Vancouver en Sochi af. Dus als Kramer en Wüst komend seizoen weer maximaal presteren... lijkt de kans groot dat de rijkste Nederlandse schaatsploeg blijft bestaan... En dat Sven Kramer mede dankzij die rustgevende en voor hem lucratieve omgeving... eindelijk ook op de Olympische Spelen het goud gaat ophalen dat hem toekomt. Dat er qua doping niet brandschone oud wielrenbaas Theo de Roy op dat traject bij de ploegenachtervolging betrokken is... is een veldje dat ongetwijfeld tussen nu en de Olympische Spelen nog wel wordt weggewerkt. Dat zal een Kramer die wint vast wel afdwingen. En tot die tijd lekker blijven springen in die Amsterdam Arena, mensen. Jan Dijkgraaf, Sportcolle. Had je nou echt, echt serieus over schaatsen? Top hè? We willen dat nooit meer doen. Waarom niet? We gaan met z'n allen aan. Gort! En jij gaat het hebben over bevroren water. Ik doe het hoogstens nog drie keer, Jan, dan kap ik er gewoon mee. Hé, hey, uh, wij moeten trouwens binnenkort ergens naartoe samen. Oh ja! Joh. Eigenlijk jij. Ja, we moeten die, dat Nipkoff-ding gaan ophalen. Want uh, uh, jij en niemand anders heeft dat briljante idee gehad van je tante Mona. Uh, en dat gaat ons een prijs bezorgen. Luister. Lieve Jannen. Ja, lieve dames. Het is weer tijd voor Lieve Jannen. En bij Lieve Jannen geven wij antwoord op al jullie prangende vraagjes. Als jullie het even niet meer weten tijdens de wasvouwen... als jullie het even niet meer snappen hè, hoe de libelle nou werkelijk in elkaar steekt... kunnen jullie je vragen insturen naar ons, Lieve Jannen. En wij geven op alles antwoord. Jan. Ja, zal ik beginnen? Steek van walletje. De eerste vraag komt van Ed la, la, la, la, la, la, la, Linder. Hey, Bekende van de show. Lieve Jannen, sinds mijn naam drie keer is langsgekomen in jullie programma... durven alleen homomannen nog maar tegen me te praten. Wat moet ik doen? Kus, Linda. Ja. Ja. ja. Wat moet je daar doen? Ja. Weet jij het? Misschien moet ze zich eens als hetero gedragen of zo. Of gewoon, kijk, homo-mannen voelen het aan. Ja. Wat? Zeg het maar. Wat hè? De zo. Ah. Lieve la la la, la la la, Linde. Misschien moet je eens gaan nadenken waarom alleen homo-mannen op je afkomen. En misschien moet je eens gaan nadenken waarom die homo-mannen op je afkomen in een lesbocafé. Doe daar eens wat mee. Kusjes, de lieve Janne. Je bedoelt dat het een pot is? Ja, scherp Jan. Eh, uh, Lieve Janne. Mijn man kreeg een mailtje van de website onthul-overspel.nl. Daarin stond dat ik hem heb bedrogen met een van jullie. En die melding kwam dan van de bakker van Max Pan. Hoe maak ik hem duidelijk dat dit onzin is? Kus, van een anoniemje. Zal ik die doen, Jan? Weljaard. Lieve Anoniempje, doe dit nou toch niet? Jouw man luistert. Mijn vrouw luistert. Oh jij was het. Een... Ja, wie komt er nou bij de bakker in amsterdam uit? zuid oh, je hebt gelijk al. Toch? Z'n Pak een beet, dat het er weet. Ik ga het zeggen, lieve Anoniempje, gewoon keihard ontkennen. Want die site, die is offline gehaald. Die site checkte niet, deed niet aan horen en hoor. Die site deugde niet. Bij die site melden zich alleen NSB'ers. En daar houden wij niet van. Dus gewoon zeggen dat het niet waar is. Jan. Niet waar. Hé, hey, uh... De laatste, even snel. Even snel. Ed H. Lieve Janne. Wanneer houdt die jongensdieré van jullie nou eens op? Ik heb na echte Janne nooit meer zien in seks op zondag. En de knop waarmee ik de radio kan uitzetten. die werkt al een tijdje niet. Klap, Hanneke. Zal ik die doen? Ja, lieve Hanneke, bij jou werkt geen enkele knop meer. En geen seks op zondag, ook niet op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag. De mazzel. En zo is het maar net. Dag, dat was Lieve Jan. Zo, hé, hé, ja, dat hebben we er even doorheen geramd. Uh, jee, ja. uh, hoe, staat, uh, hoe staan de futures ervoor? Nou, min 2 procent, dat zijn dus termijncontracten. Hè? Ja. ja, even uitleggen en... voor, uh, voor de niet-nerds. Nou, dat betekent dus dat je dus, uh, afspreekt tegen welke koersje uh, vol, uh, morgen dat gaat doen. Dat zegt nog niet zo heel veel. Min 2 is natuurlijk niet goed. Wat ik nu wel lees, en dat is eng, is dat uh, Amerikaanse bedrijven gaan dus allemaal naar banken toe om hun geld op te halen. Omdat ze dus de, de volatility rises, omdat de, uh, de ja. hoe zeg je dat, de volatiliteit? Hoe zeg je dat in normaal Nederlands? De, volatiliteit. de kwetsbaarheid, de ja. Rente. Nee, dat gaat allemaal op en neer, dus ze vertrouwen het niet. En kijk, als mensen dat gaan doen, als mensen, iedereen zijn geld gaat opvragen, gaan dat we dat ook hebben we ook... vaker gezien. Hè? Ja, dat we hebben een bankrun. We hebben sprake van een bankrun in Amerika. Nou ja, maar dit is, dit is, dit is een artikel in de Wall Street Journal. Nou, die nemen we toch wel serieus. Firms look to raise cash as volatility rises. Nou, nu even volatility, want ik heb net rente gezegd en dan word ik straks op afgerekend dat ik een domme lul ben. Wat is het, volatility? Dat het op, op en neer gaat. Grilligheid. Grilligheid. Jan, dat had je toch ook kunnen weten? Ja wist ik ook wel, maar ik denk, gelijk jullie even zweten. Ja, je ja. Gelijk ook. ik zag het gewoon. Zijn er nog andere cijfers binnengekomen? Want die, uh, die Japanners die, uh, hebben een uurtje later hun wekker uh, gezet, uh, heb ik dit uh, vernomen. Zijn er nog andere probleempjes? Heb je er nog iets voor binnen zien komen? Nee, we, zijn, in... we, zijn, we moeten het, het volgende uur doorgaan. Godverdikke. Uh, nou, nou nog, geen karo. Ja, nog ja. geen karo. Ja. Je kan op het je afstellen. Nou, maar die futures die staan dan op uh, 2% in de min... Ja, Dan verwachten ze dus een daling van 2 toch? Simpel gezegd? Ja, is dat zo simpel? Ja, nou, maar, dat is maar, toch helemaal niks? Maar, maar, maar de futures zijn niet alles. Hè. Je moet gewoon even wachten tot de beurs opent. Maar het is volstrekt duidelijk nu... dat als, als Amerikaanse bedrijven het zo onzeker vinden... dat ze dus hun, liever een cashvoorraad gaan vergroten... Ja, dat is natuurlijk gevaarlijk. Maar wat, wat, wat kan dat het gevolg daarvan zijn... Nou, dat betekent dat de banken het gewoon niet meer hebben, dat geld. De banken hebben altijd minder in kast dan ze kunnen geven. Maar het betekent dat, dat het uiteindelijk banken kunnen zijn die, worden, die ook gaan omvallen? Ja, dat kan. Dus er is een bankrun aan de gang dan. Dat, dat zou dan gebeuren. Maar ik denk eerlijk gezegd dat het meer dat de beurs zal dalen. Mm -hmm. En dat zal ook zeker voor Nederland gelden. En weet je waarom? Omdat ik namelijk, kijk, nu zegt de. Uh, ik heb. las. Ik oh, kan nog iets anders. Ik las dus dat Merkel en Sarkozy gezegd hebben. We moeten eerst maar eens dus de afspraken gaan uitvoeren die we een paar weken geleden hebben gedaan. Dat betekent dat ze dus nog steeds met dat noodfonds van 500 miljard uh, zitten te werken. Ja, nou, wat al, 500 miljard die... is niet voldoende om Spanje en Italië morgen rustig te houden. Maar dat betekent dus dat ze eigenlijk drie weken op schema achterlopen. Precies, en dat betekent dus dat je dus morgen... dat de beurs van Nederland, maar ook van Spanje, Italië en Portugal... gaat dus flink naar beneden. Nou, dan komt er nog meer zenuwachtig telefoonverkeer. En dan verwacht ik dat als ze met de mes tegen de muur staan... dan gaan ze dat om, uh, vergroten. Ja, we komen, denk ik, dan ik vind het een helder verhaal, Jan. Meen nou? Ja, ik snap het. Ja. En dat zegt wel wat. En dan, en, dan, en dan wordt het ook heel interessant. Wilders kan dan dus voor open doel schieten, hè? Die kan zeggen, want die was hartstikke tegen alles en zo... Ja. En die kan, dat maakt het, is voor het kabinet is dit dus ook gewoon heel gevaarlijk. Ja, dit, dit kan een scheur in een gedoog uh, kabinet dat opleveren. Job, gaat, uh, gaat gewoon garen bij spinnen. Nou, dat lijkt me sturen. Ik Job wil hem een uh, keer noemen. Spinnen nergens garen bij. Hé, hey, uh, we gaan zo nog even met je verder aan je B. Ja, want we hadden het al eerder over haar. Het GroenLinks, tortelduifje annex kinderontvoerder, Mariko Peters. Uh, en wij zitten in zo'n ontvoerings- en belangenverstrengelingszaak als echte Janne. Misschien wat ongenuanceerd. Ja, ik het wel, ja. <lacht> Vandaar dat we ook nog een ander hebben gevraagd zijn mening te geven. Hier is Martin. Iedereen valt deze week over GroenLinks-meisje Mariko Peters. Ze zou hulp hebben geboden bij het ontvoeren van die kinderen van haar nieuwe partner. Maar bovenal die partner aan een subsidie geholpen hebben voor een circusproject. Belangverstrengeling van die bovenste plank. Vriendjespolitiek Waar GroenLinks toch zo'n vreselijk hekel aan heeft Maar als ik die e-mails van Mariko en haar vriendje lees Kan ik niet meer boos op haar zijn Wat een passie heeft die vrouw Moet je horen Er wandelen duizend kleine gedachten aan je Die met me meebuitelen Bij alle dingen die ik doe Dat is toch geilheid op papier Die vrouw is één brok erotiek ze zegt ook, ik hoop dat je nog ergens appeltjes groene, glooiende velden kent. Want er zijn ook duizend dingen voor gesprekjes. Dat betekent niets anders dan weet jij nog een weiland waar wij kunnen neuken. Over die subsidieverlening schrijf je Misschien dat ik gauw een kopje koffie bij je mag halen voor een vakkundige presentatie. <lacht> een vakkundige presentatie. Dan weten wij wel wat Mariko gaat presenteren. Wat een furie. Denk daar maar eens over na. Tot volgende week. <laughs> Ik zou die Mariko ook wel eens een presentatie willen geven. Met haar handjes tegen de muur. <laughs> man, man, man, man, man. Wat is die Mij toch een man? Een uh, lieve man is het ook, hè? Het ja. geet, ja. Hij neemt het dan toch op voor zo'n vrouw. Hè? Ja, dat, dat is doen. toch wel lief. Hey, uh, het is allemaal de schuld van A.J. Boekenstein... wat we jullie vandaag qua muziek aandoen. Kan het erger dan wat je al hoorde? <laughs> ja, het kan erger. Luister maar. MUZIEK Geef Tim Knol een uh, wortel, dan kunnen we even verder uh, met uh, waar we bezig waren. God zo, mijn kraken -Jan. Je bent een aardige kerel, maar, maar, maar die muziek uh, moet je niet meer doen, hè? <laughs> maar laat ik zeggen, je draait toch alleen maar thuis Bach? Ja, maar dat, dat mocht ik niet meenemen. Nee, Van wie maar... niet? Vorige keer heb ik gezegd dat ik Bach wilde... en toen hebben jullie muziek voor me uitgezonden. Ja, en dat lijkt Duitze, me volkomen volkomen. <laughs> maar nu heb je dochters ingeschakeld, ja, ja. die worden dan wat ouder. Maar hebben die al vriendjes? Ja, aan alle kanten. Uh, thuis, ja, dan voortaan de vriendjes van die dochters maar vragen wat goede muziek <lacht> ja, is. Dat uh, lijkt ja, me toch beter. Hey, zo zometeen kun je bellen met 0800 1121 voor Wat een Geleuter. En de stelling hebben we net even omgegooid, want zo zijn wij uh, bij de publieken. En die is geworden: we gaan met z'n allen naar de kloten. Ja. Nou, dat lijkt me helder. Maar we gaan eerst naar Mr. Jaap Sies. De man die binnenkort een wereldtoernooi toernooi langs China, Japan, Korea en Australië en Nieuw-Zeeland gaat maken om zijn woord te verspreiden. Onze hengst, onze dieet. Control-out-delete. Control-out-delete. Hoe Eddie, Eddie, avond, Eddie? Eddie? Eddie? Ed. Ja, goedenavond. Ed, zit je ook zwaar in de aandelen of niet? Ja, precies. Nee, ik ben er bij de vorige crisis al uitgestapt. Uh, dat was World Online uh, voor jou, denk ik, Eddie. <laughs> dat, dat is wel eentje die ik ook niet heb meegepakt. Ja, precies. Ed, laten we even naar de allerbelangrijkste crisis van de afgelopen week gaan. En dan bedoel ik natuurlijk de hek van Joop.nl. Nou, nou, nou, ja. de hek van Joop.nl. Vertel! Ja, ja Joop lachte uit natuurlijk. Vanwege onderhoud uh, zagen we. Maar uh, dat bleek onderhoud te zijn omdat uh, ze gehackt waren. Ja, precies. En uh, nou ja, het, uh, wat ik zelf wel opvallend vond, uh, was dat het uh, commentaar van de hoofdredacteur. Ja, Jolo. Een jaar geleden, Te gast natuurlijk. Ja, precies. Uh, het commentaar bestond vooral uit. En, uh, wat deed je Ed? Ed? Zeg het nog eens? Kan een ambulance wat zei die? richting Edie gaan? Volgens mij krijg je geen TIA Ed. <laughs> wat zei die Ed? <laughs> uh, uh, uh, hij zei, het laatste wat ik heb gezien, uh, zeg maar ik uh, kreeg als uh, er van Joop kreeg ik een uh, mailtje in uh, de bus dat ze gehackt waren. Ja. Ja. En, uh, het laatste commentaar van de hoofdredacteur, uh, wat ik toen op Twitter ja? in ieder geval gelezen heb, was... bestond uit de drie letters Z. Drie letter Z? Slapen. Omdat om hij lekker ging slapen. Oh, et, ik dacht dat gaat niet goed met je, joh. Ik denk, er is iets geknapt. Maar je bedoelt, Joop ligt op zijn reet. Joop.nl kan de wereld niet verbeteren. Waar ze tot nu toe echt stevig mee bezig waren. Je hebt het kunnen horen bij Boekenstein. En dan gaat de hoofddirecteur van Joop.nl gewoon liggen snurken. Ja. Dat bedoel je het? Nou ja, de vakantiefoto's bekijken, geloof ik. Dat is toch een schande, of niet? Kan die beter gaan dansen op, hoe heet het, Hé, hey, dat is toch een schande, hè, of niet? Ja, nou ik, ik, ik snap wel dat hij dat zelf niet uh, kan oplossen, maar ik zou er uh, toch in ieder geval één of twee uh, tweetjes aan Ja, precies. Ja, precies. Nou, mooi. Ja, precies, hè? Hé, hey, next. De baas van Facebook, die wil dat er een einde komt aan anonimiteit. Ja, precies. De uh, echte van, baas van Facebook is, uh, weet ik niet. Maar nee, maar, het, maar een uh, marketingbaasje. Nou, de zus van. De zus van, inderdaad. Ja. Ja. Uh, misschien is hij uh, wel de baas, wie weet. Ja, dat weet je nooit, hè. Maar uh, die wil uh, ja, online uh, anonimiteit uh, afschaffen. Ja, en precies. Ik vind eigenlijk dat dat afgeschaft zou moeten worden. En hoe zou jij dan heten? Ja, in ieder geval niet die ad. Nee, hoewel. Afgelijk. Uh, nou ja, zelfs niet eens Jurka Jansen, Want dat is natuurlijk ook uh, moeilijk uh, na te gaan. Dan uh, krijg je de volledige naam zoals die met paspoort uh, staat. Dus en al, en hoe, uh, hoe is die? Jurk is dat. Jurk? Jurk, ja. Jurk. Jan. is een Hongaarse uh, hey, naam. Jurk. je nou gewoon Jurk? Dames en heren, jongens en meisjes, zegt Jana Luisteraar. Het is niet te geloven, maar onze Eddie Petje, Eddie, Eddie, Eddie, Eddie, Eddie, Eddie Pet, Eddie, Eddie, Eddy, Eddie, Eddie, Eddie, Eddie, Eddie, Eddie, Eddie, Eddie Petje heet eigenlijk Eddie, Ja. Ja. We zijn van Eddie, Wel voor Engelstalig, inderdaad, maar Eddie, is natuurlijk bekend van verschillende mensen, zoals bijvoorbeeld Ligeti, heet ook zo eigenlijk. Wie? Wie? De componist. Wie? heet Ligeti. Ligeti. Die heet Jerk Lipet. De meesten noemen zich Georg omdat ze dat uh, lekker vinden. Gaylord? <laughs> Georg. Ge Georg. Van Sjors. Sjors. Ed. Nee, maar je ja, kan nee. veel over Pet zeggen. Maar eerst zegt hij dat hij Jerk heet en daarna <laughs> zegt hij: Maar, maar je mag me ook Gaylord noemen. <laughs> ja. Nee, maar dit, dan ben je een man met ballen. Hé, hey, hoe was het op de boot van de week? <laughs> nee, hoor, Eddie. Nou, Jan, pak hem even over. Ja, Ed. Hoe zit het nou met die Facebook-muts? Ja, nou ja, die uh, vindt eigenlijk uh, dat uh, online anonimiteit weg moet. En uh, dat hoor je eigenlijk de laatste tijd uh, natuurlijk wel vaker. Omdat uh, ja, de mensen klagen al dan niet over bedreigingen of over uh, getrol op internet. Ja, precies. Ja, precies. Ja, precies. Ja, precies. Als mensen onder hun eigen naam uh, verplicht ja, moeten ja, aanwezig zijn of ja, er zijn. Ja, precies. Hey, Eddy, ontzettend bedankt, Vriend, <lacht> Want uh, we gaan met je allen naar de kloten, dat weet je. Ja. Oh, vind je het erg? Nou ja, dat uh, zeggen ze elke 100 jaar wel een keer. Hè? Dus, uh, elke 100 wel... jaar. Ja, ja, nou, de leuk vorige keer heb, heen, heb ik het ook overleefd. Ja, Bedankt dat, dat Ed. Een half Doei. jaar geleden. Doe jij die? Ah, dat was leuk, zeg. dat was, uh, dat was de Gaylord. Wat een geleuter. Ja hoor, het is tijd voor onze dronkenmansrubriek. Dus eh, iedereen die meer dan eh, twee borreltjes heeft gedronken kan bellen aan de telefoon. En die kan dus vertellen wat hij op de maag of zijn op de maag of haar op de maag of, of alles uit de maag. Maakt geen uit. in ieder geval. De stelling van vanavond is dus niet over die Marokkaanse rotjongens die gaan karaten. Nee. We gaan met z'n allen naar de kloot en dan hebben we het over economie, hè? dus niet van Ja man, ik ben naar de kloot, ik zit aan de pil en, uh. nee, Gewoon als wow, je je koophuis je... moet ja. kopen, je verkoopt het niet en ja. je wordt gedwongen ja. dus en een huurflatje gejaagd ja. Ja. ja, dan zit je tussen het gepeupel. Ja, dan ja. komt het op ah, het goed He mensen, niet zo mooi. Ja, we beginnen ja. met uh, Kees! Dag, Jan Roos en nou, dan Jan Dijkgraaf. Dag, Dag Kees. Kees, hi. Ik denk niet dat we met z'n allen naar de kloot gaan. Nee. Ik denk dat Arne Jan het iets te somber ziet, oh. want zo'n daling van 2%, joh. En misschien morgen nog weer 2%. Ja. Het Maakt toch helemaal niks uit. Wel neem mij 2% eraf. We maken helemaal geen Ja, maar als ik sterk hier. Ja, AAE wil nog reageren. 2% eraf. Want zie, je nou, zie je nou weer te overdrijven, ja. Boekestein? Niks aan de hand, man. Zitten we zitten ons helemaal, helemaal, helemaal allemaal angstig te maken. De 2% is ook niet zo erg. Maar wat no, nee. wel erg is, is dat je een situatie hebt dat en Europa en Amerika aan de problemen zitten. Dat oh, zin, ja. Dus Dat is wel vrij ernstig. Hè? We hadden een tijdje dat de Europese problemen werden toegedekt. Waardoor de euro steeg en de dollar daalde. Snap je ook Kees? Maar ja, ben ik, ik ben bang erg. dat nu ook de euro zal gaan dalen. Nou, Kees, dan krijg je het mooi voor, voor je snikkel U. terug, jongen. Nee, <laughs> nee, nee, maar ik denk wat ze nu gaan doen... dat uh, centrale bank het op gaan vangen. Want die rentes worden natuurlijk steeds... het probleem is dan opgelost. En dan komt er weer een uh, bank, die gaat die rente weer verhogen. Hmm. Kees, dat De -E status verlaagd wordt. Ja, nee, je hebt helemaal gelijk, nee, Mooi man. We kunnen gebellen, dan moeten ja, we even nee, afkappen. Ja, nee, maar dat willen we niet hebben. <laughs> Wat een geleuter. Hoe? Hoe Jan? I I ik denk dat hij van zaken heeft. Hij krijgt een perspleur, pestpleur dus we moeten alleen dronken idioten. Jasper? Wil <laughs> Oh, dit is, ah, dit is uh, lullig. hè. Want dat hey, ik, uh, weet je dat Jasper de God helemaal niet in Helmond woont? Ja, verder, hè? Ja, Mierlo woont hij. Oh? Hey Jasper de Groot. Ja, ik beschouw mezelf wel als een helmond. Ja, maar nu... maar niet uit, meid. Alles onder de rivieren. Hé, hey, uh, vertel eens even. Wat vind je ervan? Gaan we met z'n klok allemaal naar de kloten? Nee joh. Niks aan de hand. Valt best mee. Niks aan de hand. Valt best dus mee. Hé hey. Jasper de Groot, zo kennen we weer. Wacht, Vriend, even, even, lekker wacht, slaven, even, wacht even, wacht even, wacht Span even. Jasper staps, de Groot. Jasper de Groot. Ja? Zei jij nou net op Twitter dat er in de J de Bas van de Nichten... <tie> Eh, uh, nee, maar Wie ik best wel wat ze zei. Ja, het klopt wel, daar niet van, maar hey Jasper de Groot, okay. ik wil je niet afrekenen dat je een beetje een wijvig stemmetje hebt. Maar ben jij ook van Stijn? Nee. Nou, moet je zelf weten. Hé, hey, dankjewel. <lacht> wat een geleuter. Hé, hey, Ed, ben je daar? Fokker. Ja, daar ben ik. Oh, een andere Ed, sorry Ed. Dat is weer een ander, hè? Wel ja, je ja je meid. Hier, als je Ed heet, mag je je ook anders noemen, hoor. Ja, daarom. Hey, wat voor ieder geval gaan we met je allen aan de kloot? Hm? Ja. Oh, mooi. En hoe, waarom als, als, als uh, die meneer die bij u zit uh, al zegt dat die bedrijven in Amerika al hun geld gaat ophalen, ja. Als de Nederlanders het allemaal horen, dan gaan ze morgen al een reis naar de bank voor de pinnouten maken. Ja, laten we even eerlijk zijn Ed. Moet jij ook niet even je poen gaan ophalen, Of zeg je van nou, ik sta al rood, laat maar liggen. <laughs> ja, zo kun je het ook bekijken natuurlijk. Maar ja, okay. stel nou dat je wel een baan had en geld had verdiend en niet had uitgegeven en het stond nog op de bank. Was je het dan morgen eraf gaan halen? Ik, ik sta je niet goed. Ze kunnen ingehaald. Nou, of je ja, dan, je, dan je, geld eraf halen. Het was afhalen, eigenlijk allemaal een beetje gelul van Jan hoor. Ed? Ja? Of je moet binnen morgen? Nee, ik hoef morgen niet te pinnen. Oh hartstikke goed. Dank je Ed. Wat een geleuter. Stefan? Ja, goedendacht met Stefan. We gaan niet zo zeker als allemaal naar de kloot hey, Stefan, ik... weet jij dat de drugs morgen gewoon veel duurder worden? Als het zo doorgaat? Dat is, uh, dat is wel zo, maar het maakt niet zo gek veel uit. Dat is het gaat Stefan. erom dat het falen van het kapitalisme in zicht is. Oh. En dat kan je zien als nou ah. naar de kloot gaan of als een nieuw financieel stelsel wat opgebouwd gaat worden de komende... Ja. een dronk SP'er aan de lijn. Ja, en wat daaruit uh, voortvloeit. <gul> en ik denk dat China daar een hele grote rol in, uh, in gaat spelen. Ja precies, uh, die communisten die hebben tenminste uh, voor elkaar. De de maar. Die hebben vale, gewoon uh, 1,6 miljard slaaf vale in dienst. Van het kapitalisme. Je ja. hebt helemaal gelijk. Nee, ja. Stefan, neem er nog één. Even zo'n lekker lauw half liter pils naar binnen. En morgen lekker uitslapen vriend. Wij betalen die belastingpool wel in de glutjes Wat een geleuter. Hé, Kromp 6. Heet je echt zo? Eh uh, Ja. Heet je kromp? Nee joh, geen, eh Nee. Hoe heet je dan eigenlijk? Kro kromp. Uh, mijn blogje zo. Wat zeg je? Maar, uh, we gaan morgen lekker met z'n allen het loten. Nee maar en hoe heet je heet nou? Kromp. Hoe heet je? Hoe heet je nou? Zeg een heet? Kromp. Is dat op mijn scherm? Kromp. Kromp. Heeft u een naam meneer? En ja, zo kan je het ook ik vragen. Heb er is een uh, naampje op staan toch? En hoe luidt die? Hoe heet die? Kromp. Je heet echt kromp. Rare naam, zeg. Nou bedankt hè. Wat een geleuter. Ongeloofwaardig gewoon. Marco. Ja. Ja. Alles goed? Ja. Ja. Ja. Stelling? Ja. Ik ben het er mee eens. Dank je. Doei. <lacht> kijk. Wat een geleuter. En zo kan het ook hè? Kroms. Gewoon uh, ja. Ja. Eens. Hé, <lacht> hey, kijk uh, eindelijk een rust aan de telefoon. Dag Igor. Eh, uh, Goedenacht uh, Igor. Nou Igor. het er alweer? Ja. Uh, Laat los. Ja, mooi. Hey, nou, heb je nog.? Oh, uh... Ja, naar de kloot hoor. Nee. De wereld draait gewoon door. Ah, mooi. Igo, doei doei. Ja, het was een hey. Hey. hey, hey, hey, daar is ze. Hoi. Hey, Bouk. Hallo, Jan en Jan. Alles kits. Als het nog kan. Jan en ja, Jan, Jan je het nog kan. Ja, precies. Ja, ja en koken doe je in een pan. Nou, hartstikke leuk, Boukje. Ja, heb je nog wat bij te, nou. te dragen of kunnen jullie gelijk wegdraaien? Nee, ik voorzie uh, een zonnige toekomst Ja, natuurlijk, hè. Uh, Uitkering trekken, was je toch? Ja hoor. Ja precies. We blijven gewoon je geld overmaken, bouwtje. Geen probleem. Hé, hey, slaap lekker. de aankomende 24 uur. Daai, daai. Wat een geleuter. Zo zeg, dat was even het Nederlandse volk in rap tempo. Maar we gaan weer terug naar de enige echt wel denken hier in de studio. En dat is Arno Jan. Bukest. Te Arend, snel Jan. was Jan. Jan, Aka, Jan. ja, bouwtje. Wat betekent dit voor uh, ons land? Wat mensen die we dit gehoord de hebben. De die regering? Je, dat gaat. Oh, ja, oh, dat. Ja, ja, ja. ja nou, dat wordt heel spannend. Want laten we wel zijn... Uh, Wilders heeft een positie ingenomen en hij kan niet meer terug. Hij heeft dus van het begin gezegd van ik doe niet mee met die hele Griekse toestand. En de ellende is dat de enige manier om hier uit te komen is dat we nog meer van deze grappenmakerij gaan doen. En dan is het dus de vraag, als het dus echt heel zwaar weer gaat worden, of Wilders zich weet te beheersen. Ja. Tot nu toe werd een spelletje gespeeld... dat wilde: gewoon moord en brand maar ja, niet door. ging toch he? lekker door. Ja, die ging met een hele grote drachma rondlopen. Ja, en maar je denkt, maar, nou, maar de, de verleiding kan bij uh, Geert ontstaan van... nou, ik ga nu uh, verkiezingen uh, forceren. For, ja. Want je kunt heel goed voorspellen... dat er nogal wat mensen op hem gaan stemmen als ja. dit misgaat. Ja, door alleen maar Hoeveel de dan? economische kaart te spelen. Nou ja... Ik, ik denk, dat, je, ik denk dat, je, dat zeker 25 zetels uh, de populistische stem is. Denk ja, ik. maar hij heeft nu al 25 zetels in de peilingen. Wel meer dan of zo, 28 geloof ik. Hij staat hier, zegt 27 of zo staat hij hier. Nee, hij heeft 24 nou, scoort, staat er Nou ja, het is allemaal scenario denken, maar je hebt, je hebt gelijk. Heeft nu al, dat, hij zou er 35 kunnen halen in zo'n scenario. Ja, gooi het er maar in. Scoot. Hey. Dames en heren, jongens en meisjes, zegt de heer luisteraars. Het is niet te geloven, maar Anjan Boekenstein, groot VVD-man. Ja, die denkt dat door de crisis de PVV mogelijk een breuk kan veroorzaken in het gedoogkabinet. En daarna 35 zetels kan halen. En dan wordt hij premier. Maar weet je, maar er is ook een argument tegen. En dat is dit: van uh, kijk, het is voor, de, voor Wilders ook niet zo moeilijk om te bedenken dat als hij, zo, als hij de grootste zou worden. Het is zeer onaantrekkelijk voor het CDA en VVD om met uh, Wilders te gaan regeren als hij premier is. Hè? Dus als hij de grootste wordt, dan betekent het toch dat hij niet gaat regeren. Ja, maar en dat en... wilde hij ook niet echt, toch? En dat wilde hij ook niet echt. En eigenlijk is die gedoogconstructie voor hem het mooiste. Want hij kan dus nog steeds zich heerlijk ja. profileren, kan groeien. Hij is de baas en voert oppositie. Ja, dus met andere woorden. En je merkt ook aan alles dat er tussen Verhagen, Rutte en Wilders goede afspraken zijn. Dat merk je steeds. Dus waarschijnlijk zal hij, ook als het de zaak ontploft... of het allemaal heel zwaar, zal hij zich toch gedragen. Maar you never know. You ja, never dus know. mogelijk ook nog een politieke crisis. Nou Mooi. dankjewel. dank En uh, ja, toch? Wij bedanken aan het Jan vast. Ja, wij ja. bedanken jou vast aan, Jan. Ontzettend bedankt dat je hier was. Uh, ja, uh, een lichtje in de duisternis van deze ja, maandag zwarte dag. Deze krachtdag. Ja, mensen, want uh, we, hebben en, we, we hebben nog gaan. een kei, kei, keiharde scoop. De AEX opent morgen om 9 uur lager dan die vrijdag om 5 uur sloot. Ja, ja, dat durven we ja. wel te zeggen. Ja, zijn we. En als we de diepte <laughs> in moeten, dan is er maar één man die daarvoor de bagage heeft. De Willem Middelkoop van de 21ste eeuw. Hier is Nico. Heeft u al de blikon bruine bonen ingeslagen? Staat er al een koe in de tuin en een kippenhok? Bent u de kringloopwinkel al ingelopen voor een paar warme wollen truien? Al aan oma gevraagd hoe je bloembollen moet klaarmaken. Ja, mensen, we gaan met z'n allen naar de kloton. De dubbeldip gaat ons teruggooien naar het bronzen tijdperk. Een bak armoe. Niemand heeft straks nog een nagel om op zijn blanke reet te krabben. Het zal me niks verbazen dat tegen die tijd de Somaliërs voor ons geld inzamelen. Maar dat ze dan in de horen van Afrika. Niet echt vrijgevig zijn omdat we zelf schuldig zijn aan al ons leed. Dat we maar bleven geloven in een systeem van meer is niet genoeg. En dat we ook niet erg vrijgevig waren toen zij niks te vreten hadden, ook door incompetentie. Nee, mensen, het is afgelopen. De vorige crisis was een puisje vergeleken met de etterende wond die nu is opengetrokken. Vluchton kan niet meer. Ik zou ook echt niet weten hoe. Man, man, man. Wat is die Nico toch een ontzettende held. Geweldenaar. Oh, de nanuk. Sja! Nou, nou Jan, ik vond het een, een, een pareltje dat met de aankrijg. Het was een goeie hoor, ja zeker. En die, die, tijd, uh, die zomertijd vond ik ook wel goed. Ja, maar ja, nee, nee, je... kijk, ik, dat is natuurlijk een vakie maken. En dat betekent ook spanning opbouwen. Dus Precies. dan zeg je, jongens, over twee minuten open de Nikkei, En wat gebeurt er? Het uh, 62 minuten. Ja, ja dan nou, nou, ik vind het knap, Jan. Ja, en uh, straks ja. gaat Adeline van Lier in het programma. Alles vertellen hoe ja, die het uh, is. Het is gewoon de twee burgers, maanden op, op vakantie hoor, Adeline. Is die op vakantie? Ja, die wordt vervangen. Toch af en toe een keer de Da kan het dan over hebben, over de vervanger. De Nikkei uh, of zo. Nee, ik denk dat het daar wel over hoorspel zal gaan of zo. Denk jij niet? Hé, ah, hey, wat doen we volgende week, Jan? Laten we volgende week iets leuks gaan doen. Wie hebben we volgende week? Ik zou het niet weten. Zullen we dan een links vrouwtje doen? Ach, ik ben gek op links Ja, dat zal wel een man worden dan. Ja, en ook uh, Weet je het echt links, niet? Maar... Ja, ik weet het wel. Maar niet het dan? Een... Te, te, te, uh, uh, hij weet het zelf al niet. Zeg het maar, dan gaan we dat druk een beetje opvoeren. Oh, hij weet het zelf alleen nog niet. Ja, natuurlijk weet hij het wel. Carlo de hoofdredacteur van Carros, is volgende week de uh, hoofdgast en dan gaan we het hebben over auto's en over wijven en over, uh, en over jagen. Ja, en over de ineenstorting van uh, de markt natuurlijk, hè? Ja, en we gaan niet zeiken over saapcabrio's uit uh, 1992. Afgesprong. Nee, nee, Afgesprong. nee, nee. Lieve, nee. lieve, lieve, lieve mensen. Dit programma werd u aangeboden door de heren Jan Wezi en Jan Borst. Oh, regie, dankjewel. productie en redactie Jan Gussinklouw en Jan oh, van Lent. Dankjewel. De meisjesmuziek werd vanavond uitgekozen door de dochters van Jan Boekestein. Oh, dankjewel. Radiobaas Jan Stenners, <lacht> Dank Uitsmijter van de dag ben ik, Beeld bij het geluid Jan maar die dekken. Ah, aan de knoppen zat Jan Schuurmans. En ik zeg. Tot volgende, tot volgende week, week vrienden. vrienden. En hou je haaks. En uh, anders kan je altijd nog onderduiken bij AJ. Was ik nog te zeggen had, dauert een sigarette. En een laatste glas steen. Ja. Zijn de homo's ook... zeer machtig in de VVD? Ja. Noem er eens en, één. En ook, uh, nou, wie niet? Ja, nou, ja gooi we maar heen. Ja. Dames en heren, jongens en meisjes, zegt Janne Luisteraar... het is uh, eindelijk gebeurd, uh, Aantje Boekenstein... Uh, toch, laten we zeggen, een VVD-prominent. Geef het eerlijk toe, uh, er is heel veel over gesproken. Onze minister-president, uh, onze premier, Mark Rutte... ja, is dus van Poterstein.